12 uur, het NOS-journaal, René van Braco. Goedemiddag, tientallen doden bij Relle Egypte. Code oranje voor groot deel Nederland om noodweer... en ook overlast in Frankrijk door zware onweersbijen. Het weer, nou flink wat onweer dus. Die buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten. En daar kan flink wat regen en ook hagel vallen. Het is verder benauwd, 25 tot 31 graden. Komende nacht dan trekken die buien weg. Morgenmiddag schijnt vooral in het westen de zon. En dan is het iets koeler tussen de 20 en 25 graden. Eerst naar Egypte, redden daar afgelopen avond en nacht. Tientallen doden zijn er gevallen. Eerst was er sprake van ongeveer 17 doden. Vanochtend komen er berichten over meer dan 75 tot mogelijk zelfs 100 doden. Tegenstanders en aanhangers van de afgezette president Morsi gingen in verschillende steden de straat op. En de politie moest die twee groepen uit elkaar houden en proberen de rust terug te brengen. Vanochtend ging de aandacht vooral uit naar het verzorgen van de gewonden. Sander van Horen Sander, die van Hoorn in die Sander, dit was eerder vanochtend. zorgen. die van ja. paniek snel naar het ziekenhuis werden vervoerd. Hoe die die daar nu? die naar rust ziekenhuis ja, maar de rust natuurlijk wel van het uh, naar buiten brengen... van uh, de doden naar buiten uit het noodziekenhuis uh, bij de moslimbroederschap. En dat is ook de verklaring dat die getallen nog zo uiteenlopen. Uh, de Egyptische staatsmedia die, uh, vertellen het aantal doden... dat in officiële lijkenhuizen is binnengekomen. Dan zit je dus boven de twintig. Maar ga er maar vanuit dat er inderdaad in die noodhospitalen nog meer liggen. En sommige uh, bronnen die spreken inderdaad van meer dan honderd... Doden. En dat lijkt me eerder uh, het feit dan, dan de twintig waar de staatstelevisie nu over spreekt. Nou, en waarom liep het daar nou toch nog zo uit de hand? Want tot gisteravond laat leek het eigenlijk relatief rustig. Het leek hartstikke rustig. Uh, veel mensen op straat, dat wel. En uh, bij beide kampen uh, de uh, aanhangers van het leger en de aanhangers van de afgezette president Morsi. En bij die laatste groep lijkt het misgegaan te zijn. Voor zover ik het kan re reconstrueren, probeerde een deel van die betoging een nieuwe weg te blokkeren. Daarbij zijn ze slaags geraakt met de politie. En uh, zijn er op een gegeven moment ook schoten gelost. Dat is van kwaad tot erger gegaan met uh, versterkingen aan beide. De kanten en daarbij zijn dus die grote hoeveelheid doden uh, gevallen. Waarbij de vraag een beetje is: zijn de doden gevallen door uh, schoten met hagel of uh, is het daadwerkelijk ook met scherp geschoten? F feit lijkt uh, inmiddels te zijn dat er dus inderdaad meer dan 100 doden gevallen zijn. Ja, en nu het weer dag is en licht is, wordt de, de schade letterlijk opgenomen. Ook veel gewonden, neem ik aan heel veel gewonden Onduidelijk op dit moment omdat heel veel van die gewonden dus verpleegd worden in uh, de hospitalen die zijn ingericht uh, bij de moslimboederschap op dat plein waar ze al weken bivakeren waar ze uh, nog steeds zeggen te zullen blijven bivakeren terwijl het leger uh, heeft gezegd dat ze uh, moeten vertrekken de interim president heeft uh, gezegd jullie moeten nu naar huis en de vraag, de angst daar is dat dat plein binnenkort ontruimd gaat worden en de vraag is een beetje of we daar nu de eerste aanzet toezien. Dankjewel, Sander van Horen in Cairo. Ja, dan gaan we naar uh, het slechte weer. Want uh, in het zuiden heeft het al behoorlijk hard geregend. En de rest van het land krijgt nog hoosbuien. Het KNMI heeft daar een waarschuwing afgegeven voor grote delen van het land. Harry Geurts van dat KNMI. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe erg is het? Ja, er trekt een, een lijn met zware buien. Die zit nu boven het midden van het land. En die trekt uh, ja, over het hele land. Dus uh, voor het hele land uh, hebben we nu code oranje. Alleen voor Zeeland is die lijn nu helemaal gepasseerd. En dan hebben we nu weer code geel voor waarschuwingen. Het zijn uh, heftige buien. Vooral langs dat lijntje. Dat is een smal lijntje. Daar steekt uh, een enorme wind op. Er komen zware windstoten dus in voor. Uh, er zit hagel in. Het regent heel hard. Veel bliksems. Dus het, het is een hele intensieve lijn die, uh, ja, waardoor het weer plotseling uh, heel erg verslechtert. Ja, en dat is natuurlijk best wel belangrijk voor, voor alle mensen die nu uh, op het water zijn, uh, in de natuur. Dat je niet uh, overvallen wordt door, uh, door die heftige buien. Maar zijn het ook hele korte heftige buien? Ja, het is, uh, het is een korte heftige bui. Dus uh, het, het, het, het zijn korte heftige buien. Het is vooral langs die lijn dat die, die zwaarste buien voorkomen. Daarna regent het nog even steviger door. Maar het is vooral die, die smalle buienlijn. Je kunt dat ook zien als je op de internet op de radarbeelden kijkt. Ja, daar, daar het, kan het heel intensief zijn en wat vooral van belangrijk is, is ook het plotselinge karakter. Het gaat allemaal heel snel. In één steekt die wind op, dus uh, je kan er heel erg overvallen worden dan. Begonnen in het zuidwesten, wanneer trekken die bui het land weer uit? Is het vanavond bijvoorbeeld weer voorbij? Ja, vanmiddag trekken ze verder naar, naar, het, naar het noorden weg. Dus het zit nu boven het midden, dus de noordelijke provincies die komen, die komen de komende uren ook aan de beurt. En het oosten van het land ook. En dan is uh, de kust nog niet veilig, want vanmiddag en vanavond dan ontstaan er weer nieuwe onweersbuien En die kunnen ook weer uh, best pittig zijn. Dus ja, het blijft eigenlijk uh, de hele dag, ook na het passage van deze lijn, als het even opklaart, de hele dag verder uh, kansen op, op flinke omweersbuien. We gaan opletten. Harry Geurts van het KNMI, dankjewel. Graag gedaan. Ja, dat zegt de Weert ook, ook over Vrouwenpolder in Zeeland, waar een beachvolleybaltoernooi aan de gang is. Of misschien ook al wel zeggen was. Gerald Eckhart, uh, hoofdstrandwacht Vrouwenpolder, goeiemiddag. Goeiedag. Ja, hoe erg was het bij u? Um, het was uh, eventjes uh, heftig inderdaad. Uh, kort uh, en krachtig. Kort en uh, krachtig, hoe laat en wat gebeurde er? Um, omstreeks om een uur of uh, kwart voor tien zou uh, hebben heeft de organisatie de wedstrijden stilgelegd. En uh, zijn de, uh, de bezoekers uh, vriendelijk verzocht uh, zich te gaan uh, melden bij het strandpaviljoen Breizand en uh, bij de strandpost. Maar hoeveel mensen stonden daar op het strand? En er waren ongeveer een 750 deelnemers op Zo. dat moment en ja, toch een deel organisatie en mijn eigen personeel. En dat is uh, ja, vrij vlot, allemaal in goede banen is dat geleid en uh, binnen 10 minuten was iedereen van het strand af. En waar moesten ze naartoe dan? Ze moesten in uh, plaatselijke paviljoen, uh, het strandpaviljoen moesten ze gaan, uh, gaan schuilen. Het zal krap geweest zijn. Het was uh, even uh, krap inderdaad, maar uh, toch eigenlijk ook wel weer uh, gezellig uh, zonder incidenten uh, incident uiteraard. Dus uh, ja, het is allemaal goed uh, verlopen en uh, we uh, ja, gaan gewoon uh, even kijken hoe dat het vanmiddag uh, verder gaat verlopen. Had u wel wil doorgaan met het toernooi? Um, de wedstrijden zijn uh, inmiddels weer in volle gang. Want uh, hier is het uh, nu uh, droog en uh, hier en daar uh, heb je zelfs een uh, zonnestraaltje. Maar ik heb begrepen dat er uh, vanmiddag om een uur of twee, drie uh, weer een buitje over gaat trekken. En uh, vanavond laat uh, ja, maar, hebben we weer wat uh, onweersbuien. Ja, misschien valt het dan weer met bakken uit de hemel. In ieder geval, geval kan het nu even gespeeld worden. Succes daar in vrouwenpolle. Jel Dank Eckhart, dankjewel. Het uh, noodweer dat komt eigenlijk een beetje uit de richting van Frankrijk. Daar heeft het al voor grote problemen gezorgd. Frank Renaud, Frankrijk-correspondent, wat zijn de grootste problemen bij jullie?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 En het treinverkeer is natuurlijk erg onontregeld, met name tussen Parijs en Bordeaux. Er zijn twee campings ontruimd en er is gelukkig maar één gewonde gevallen. Dat was een mevrouw die thuis gewond raakte toen een deel van de kerktoren op haar dak viel. Ja, in Frankrijk is dus gisteravond al begonnen. Uh, daar wordt nu opgeruimd en uh, is het definitief voorbij met het noodweer? Nee, vandaag is het puinruimen, dat kan ook even... want vandaag overdag schijnt het rustig te blijven. Maar vanavond, waarschuwt de Franse uh, weerdienst... wordt het weer noodweer mogelijk in een groot deel van Frankrijk. Het zet zich schap daar dus, Frankrijk. Frank Renaud, dankjewel. Dit is het NOS-journaal met René van Braakop. China en de Europese Unie hebben hun ruzie over zonnepanelen bijgelegd. Die ruzie ging over de import van Chinese zonnepanelen in Europa. Een maand geleden besloot Europa een importheffing in te voeren... omdat er steeds meer ergernis was over de lage prijzen... waarmee de Chinese zonnepanelen in Europa op de markt bracht. De EU en China hebben nu een minimumprijs afgesproken. In Noord- en Zuid-Korea is de 60-jarige wapenstilstand... tussen beide landen gevierd. Op 27 juli 1953 besloten de Korea's om de wapens neer te leggen. Vooral de Noord-Koreanen pakten vandaag natuurlijk uit. In de hoofdstad Pyongyang marcheerden duizenden militairen... onder het toezicht oog van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. <togstukken> Ja, dat gaat met een hoop uh, ceremonieel. Op de site staan wat foto's uh, aardig om te zien op nms.nl. Nou, Noord en Zuid-Korea hebben nooit een vredesverdrag getekend en zijn daardoor officieel nog steeds in oorlog. De hele Nederlandse kust wordt de komende maand schoongemaakt. Vrijwilligers ruimen van Katsand aan de Belgische grens tot Schiermonnikoog alle rommel op het strand op. Langs de strook, 350 kilometer lang, liggen veel touwen, vissersnetten, plastic zakken en blikjes. De meeste afval komt van de scheepvaart en visserij. En een kwart wordt achtergelaten door dagjesmensen. Volgens initiatiefnemer Stichting de Noordzee is het de grootste schoonmaakactie van de Nederlandse kust. Sport. Laura Smulders is bij de wereldkampioenschappen BMX in Auckland... als vijfde geëindigd op de tijdrit. Vorig jaar won ze nog het brons bij de cross op de Spelen van Londen. Bij de mannen werd Raymond van der Biezen zevende en Jelle van Gorkum tiende. De Amerikaanse atleet Tyson Gay is ook bij de contra-expertise positief bevonden. De topsprinter was in mei betrapt bij een out-of-competition controle... Op de positieve uitslag van de beestaal heeft hij nog niet gereageerd. Tyson Gay liep dit seizoen de snelste tijd op de 100 meter. En door die positieve dopingtest mist hij in elk geval... de wereldkampioenschappen volgende maand in Moskou. En Marlou van Rijn heeft bij de wereldkampioenschappen... atletiek voor gehandicapten haar tweede titel veroverd. De Blade Babe won in Lyon de 200 meter. De afstand waarop ze vorig jaar in Londen Paralympisch kampioen werd. Eerder veroverden dus ze in de Franse stad al goud op de 100 meter. Dan naar de verkeersinformatie. Bij de ABB René Passet. René, vooral problemen op de A27, hè? Ja, want daar is een ongeluk gebeurd uh, waarbij het noodweer waarschijnlijk een rol uh, speelde. De rijbaan is voorlopig dicht richting het noorden. Van Breda naar Utrecht tussen Noordeloos en Lexmond. Daar staat 2 uh, kilometer file achter. En het is sowieso druk op de weg, hoor. Met best wel wat files in één keer. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en de Afrit Bunschoten, 6 kilometer. De A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hocht, 2. Op de A8 Zaandam-Amsterdam, ook een aanrijding bij knooppunt Aandam, twee kilometer. Daar is de rechte rijst ook dicht. Op de A20, Hoek van Holland, Gouda... staat veel water op de weg na het noodweer. En dat veroorzaakt file tussen het Kleinpolderplein... en het Terbrechtseplein, 2 kilometer... De A27, Breda-Utrecht bij de brug bij Gorkum, 4 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Nou, ik noemde al die afsluiting bij Lexmond. Van Utrecht naar Breda staat tussen Lexmond en Noordeloos ook file, 5 kilometer. En verderop bij knooppunt het Annabos nog eens 2. De laatste file dan. Vanwege de Zwarte Cross is de druk op de N18 vanuit Varseveld. Bij Harveld, 3 kilometer. Het belangrijkste nieuws van dit NOS-journaal. Tientallen doden bij gevechten tussen voor- en tegenstanders van het nieuwe bewind in Egypte. En pas dus op, pittige onweersbuien...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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag als u nog in het land bent... en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Onderzoeksjournalistiek, wat houdt dat precies in? En wat drijft die types die zich soms wekenlang vastbijten in een onderwerp... in de hoop een grote onthulling te doen... Daarover spreken we deze zomer met onderzoeksjournalisten... van onder andere het NOS-journaal, tv-programma Zembla en NSC Handelsblad. Maar eerst herhalen we twee uitzendingen... die het afgelopen seizoen behoorlijk wat stof deden opwaaien. Volgende week vertellen we nog eens het verhaal... van de Servische vluchteling Sjivko Kosanovic die in Nederland werd afgewezen als asielzoeker... en daarna in Servië werd vermoord. Deze week zetten we opnieuw de schijnwerper op Altrecht... Een van de grootste instellingen in de geestelijke gezondheidszorg in ons land. Misschien weten we het nog. Altrecht kreeg zware kritiek te verduren van de inspectie voor de gezondheidszorg... vanwege de tekortschietende zorg voor een ernstig zieke psychiatrische patiënten... die zich uiteindelijk van het leven beroofde. De instelling dreigde onder verscherpt toezicht van de inspectie te worden gesteld... maar inmiddels heeft Altrecht beterschap beloofd. Dat blijkt uit een gesprek dat we kort geleden hadden met twee leden van de Raad van Bestuur... Ik snap heel goed dat de familie van de betrokkenen, die hebben natuurlijk echt iets vreselijks meegemaakt. En uh, dat nemen we heel erg serieus. Mm -hmm. En dat hebben we dus proberen te vertalen in beleid. U hoort er straks meer over, over dat vertalen in beleid. Maar nu eerst, wat ging er ook alweer mis bij Altrecht? Luister naar een verslag van Argos-redacteur Erik Arends.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 verstandig eh, midden te vinden tussen de ene kant het eh, hele grote goed... dat hun geheimhouding wordt gegarandeerd. Mm -hmm. En aan de andere kant vinden we het belangrijk om zo transparant... en openhartig mogelijk te zijn eh, eh, aan derden, eh, familieleden naast eh, partners... en eh, ouders eh, over datgene wat we in de behandeling hebben gedaan. Kort na deze uitzending horen we over een nieuwe suicidezaak. Opnieuw in Altrecht.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 En dat de inspectie regelmatig ook zelf steekproefsgewijs onderzoekt hoe het suïcidepreventiebeleid en de verbetermaatregelen worden uitgevoerd. Hoogleraar Veiligheid in de Zorg, Jan Klein.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 Altrecht wilde destijds niet inhoudelijk op de zaak reageren... maar dat is begin deze maand veranderd. Toen bleek namelijk dat de inspectie voor de gezondheidszorg... Altrecht toch niet onder verscherpt toezicht zou plaatsen. Altrecht heeft volgens de inspectie voldoende verbeteringen doorgevoerd... om deze zware sanctie te ontlopen. En dat wilde de instelling graag toelichten... We mochten daarom langskomen bij Altrecht-bestuurslid Richard Janssen... en voorzitter van de Raad van Bestuur Roxanne Vernimmen. De afgelopen tijd zijn we veel in het nieuws geweest. Ook negatief in het nieuws geweest. Uh, dat hebben we ons ontzettend uh, aangetrokken. En uh, inderdaad uh, weten we ook dat we echt dingen wel beter kunnen doen. Roxanne Vernimmen. Zij trekt als bestuursvoorzitter van Altrecht het boetekleed aan... na het nieuws over de tekortkomingen in de zorg van haar GGZ-instelling. Altrecht kreeg niet alleen forse kritiek van de inspectie. De instelling bleek vorig jaar ook te kampen met een plotselinge toename van het aantal zelfmoorden onder haar patiënten. Van 23 in 2011 naar 37 in 2012. Externe deskundigen en de inspectie presenteerden een lange lijst met verbeteringen die de instelling moet doorvoeren. Medewerkers moeten bijvoorbeeld flink worden bijgeschoold... om de kans dat patiënten zelfmoord plegen beter te kunnen inschatten. Maar dat is niet alles, zegt bestuurslid Richard Jansen. Daar hoort ook bij dat als je die vaardigheden hebt... dat je in een omgeving bent waar je ze kunt toepassen... en je veilig voelt om ze toe te passen. En dat, als medewerker? Als medewerker. En dat je de ruimte voelt ook naar jouw collega's toe. Dus dat, dat er een houding is van reflectie op een behandelingsproces... Dat je met elkaar nog eens terugkijkt. Hoe we hebben we op dat moment in die split second een afweging gemaakt? En is er achteraf? Wat kunnen we daarvan leren? Mm -hmm. Dat soort principes. Maar was het dan onmogelijk om, dat, om, om elkaar daarop aan te spreken? Of minder makkelijk? Ik denk dat de cultuur minder erop gericht was van... Goh, ik heb daar een fout gemaakt achteraf. Ik had die afweging toch anders moeten doen. Het gaat erom, sta je twijfel toe en mogen anderen kritische vragen stellen aan jou... zonder dat je dan meteen denkt... oh jee, heb ik het wel goed of fout gedaan? Nee, nee. denk erover na. Ga erover nadenken. En dat hebben we dus nu wel anders georganiseerd... in zo'n suicide-evaluatie... waar niet alleen de direct betrokkenen behandelaren zitten... maar ook de anderen die betrokken zijn. En, uh, andere professionals. Andere betreft. professionals of soms ook van andere organisaties... omdat je dan samen één behandeling deed. Hè? Nee. Dus, en daarmee krijg je, creëer je toch ook wat meer um, ja, kritische massa om eens goed te kijken van wat kunnen we hier nou van leren. Dus er hoort veiligheid bij, maar er hoort ook bij het gevoel dat je bijvoorbeeld al meteen met familie samenwerkt. Uh, dat we nu ook al bij opname kijken wie zijn naasten, uh, hoe verhoudt die zich tot de patiënt. Kunnen we daar ons mee in verbinding stellen? Dat loopt nu eigenlijk vanaf het begin mee. En dat is een hele belangrijke nieuwe waarde die er vroeger gewoon veel minder was. Altrecht weet dus hoe het beter moet. Zo is het voortaan ook mogelijk om het patiëntendossier in te zien. Althans, de klachtencommissie van de instelling mag nu in alle gevallen het dossier bekijken, zegt Vernimme. Die commissie werd eerder nog inzagen geweigerd. Maar hoe kijkt de Raad van Bestuur terug op de casus waarover de inspectie zo'n kritisch rapport schreef? Hoe verklaren Vernimme en Jansen dat er zoveel fout kon gaan? In dat soort vragen hebben de bestuurders minder trek. Nou ja, wij... wij hebben dit gesprek niet zozeer om, uh, om, om in te gaan op speciale casussen... want helaas mm -hmm. mogen we dat ook niet. Nee, nee maar goed, maar dat, we, kunnen, we hoeven de casus niet in detail te bespreken... maar we kunnen wel uh, punten bespreken uit het rapport... die puur gaan over de werkwijze van Altrecht in deze zaken. Nou, eigenlijk is wat we net hebben verteld... Mm -hmm. zijn dat de elementen en de bouwstenen... Om, uh, om hier weer mee verder te gaan. Mm -hmm. hè? Wij willen inderdaad niet zozeer op de casus ingaan. We hebben er wel van geleerd. Maar, wij... maar waarom wilt u er niet op ingaan? Vind ik toch een beetje flauw eerlijk gezegd. U krijgt uitgebreid de kans om te vertellen wat jullie ja. uh, beter gaan ja. doen... Op in hoeverre jullie ervan hebben geleerd. Hoort daar niet ook gewoon bij uh, aangeven waarom het fout is gegaan... en wat er fout is gegaan? Nou, ik snap heel goed dat de familie van de betrokkenen die hebben natuurlijk echt iets vreselijks meegemaakt. En uh, die hebben zich... Uh, uh, nou, en dat nemen we heel erg serieus. Mm -hmm. En uh, daar... En dat hebben we dus proberen te vertalen in beleid. En ik denk mm -hmm. dat dat een hele belangrijke is. Dus neem je, zet je patiënten en de familieleden centraal, echt centraal. Ja, en de reflectie op deze casus zullen we ook hè, met de familie doen. Dat gaan we niet hier uh, voor de microfoon doen. Prima, maar u betracht openheid over mm -hmm. de manier waarop jullie het ja. nu gaan aanpakken. Mm -hmm. Daar hoort toch ook openheid bij over de manier waarop jullie het tot voor kort hebben aangepakt? In het rapport van de inspectie die wij over deze casus hebben... Mm. wordt duidelijk dat Altrecht zes maanden heeft gewacht... om de zaak zelf te melden bij de inspectie. Mm. Dat heeft Altrecht gedaan pas nadat de familie bij de inspectie heeft aangeklopt. Wij betreuren dat natuurlijk ook zeer. Zo wil je het ook niet. Zo, wij, wij hebben dus daarom, en dat hebben we juist de afgelopen maanden... Hebben we heel erg ook goed gekeken naar de procedure om dit soort dingen te voorkomen. Die tijd zijn we voorbij. Laten we er ook eerlijk over zijn. Ja. Je zou kunnen zeggen... Ja, dat is nog dat... maar kort geleden, hè, dit? Ja, maar dan toch zijn we dat voorbij. D dat punt hebben ja, ja. Uh, zijn we... Dit gebeurt, past... dit gaat niet, dit gebeurt dit, niet meer. Nee, dit, dit, dat durven we best te zeggen. Dit gebeurt niet meer. Dat kan niet meer. Gerust en het bedoelde woorden van Altrecht-bestuurders Roxanne Vernimme... en Richard Janssen in een gesprek met Argos-redacteur Erik Argens. Wilt u de reportage nog een keer terughoren? Dat kan. Ga dan naar vpro.nl slash Argos... waar u ook vriend kunt worden van Argos op Facebook. Of Argos kunt volgen op Twitter. En dan krijgt u ook elke week informatie toegestuurd... over wat u van de volgende uitzending mag verwachten. 'Cause when I kiss your lips, I can't explain What I feel in my heart for you I don't know what I'd do Baby, if I lost you Because I've been without you Gekozen door muzieksamensteller Herman Dales. More than love van Lost Lonely Boys. Ze komen uit het grensgebied van Texas en Mexico. Chicano-rock heet dat. Nou, dit was Argos uh, voor deze zaterdag. Volgende week zijn we weer. Dan met de herhaling van een geruchtmakende reportage. over de Servische vluchteling. Sivko Kosanovic heet hij. Niets. nou, Kozanovic, daar hou ik het even op. Is het Nederlandse asielbeleid inmiddels humaner geworden dan in zijn tijd? Want hij stierf uiteindelijk in Servië. U hoort het volgende week na het nieuws van 12 uur op Radio 1. Straks Tros in bedrijf, met aandacht onder meer voor de toekomst van KPN. Het bedrijf dat zich van de Duitse markt terugtrok deze week... en zich gaat concentreren op Nederland en België. Ik wens u een uh, heel goed weekend. Kijk uit voor het noodweer.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 Dit is Radio 1.